Drie uur. Dit is Radio 1, het Thijs van de Brink. Goedemiddag, was de openbare dopingbiecht van Michael Rasmussen en Michael Bogert nu het ethisch hoogtepunt van 2013 of juist het absolute dieptepunt? Straks onze huisethici Theo Boer, Bert-Jan Litaart peerbolten en Jan Vorstenbos. Nu eerst het NMS Journaal met Renate Evers. De regering van Congo zegt dat een aanval van rebellen is afgeslagen. Zo'n 70 mannen vielen de luchthaven in de hoofdstad Kinshasa... in het gebouw van de staatsomroep aan. Volgens de minister van Informatie was de aanval bij de staatsomroep... binnen een uur afgeslagen. 40 aanvallers zijn gedood, de rest is gevangen genomen, zegt de minister. Er zijn niets over verliezen aan de kant van leger en politie. De aanvallers zouden volgelingen zijn van een religieus leider... die in 2006 de presidentsverkiezingen verloor... Van de huidige president Kabila. Het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant... zijn met een uitgeklede editie gekomen... omdat een pers bij de drukker is vernield. Zaterdagnacht maakte iemand bij de drukkerij in Leeuwarden... enkele beeldschermen van een pers kapot. Na de ontdekking werd besloten om de editie van vandaag te beperken... omdat er op de pers niet meer te zien was wat er gedrukt werd. Bij de drukker was niets gestolen... zegt de hoofdredacteur van de Mediagroep die de kranten uitgeeft. Dus dat laat de verdenkingen op dat het uh, inderdaad uh, gerichte actie was... Maar dat weten we natuurlijk pas zeker als we de daders uh, gesproken hebben. Dat hebben we nog niet. Gisteren is er ingeschakeld en uh, dat gaat gewoon vandaag verder. En er zijn bloedsporen aangetroffen. Uh, we hopen dat dat de verder brengt. Morgen zijn het dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant wel weer compleet.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 Het is niet druk op de weg, maar toch staan er twee files in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven Maastricht staat bij Maastricht 3 kilometer. En vertraging ook op de A67 Eindhoven naar Venlo. Door een ongeluk met een vrachtwagen die daar in de sloot is beland. Tussen Geldrop en de afrit Zomeren staat 5 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom aan onze rubriek Zwart-Wit komt ten einde. Maar vandaag een allerlaatste speciale eindejaarseditie. Het Zwart-Wit jaaroverzicht met medische ethicus Theo Boer, sportethicus Jan Vorstenbos en theoloog Bert-Jan Lietaert Peerbolten. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. Raymond de Jong is dat vandaag. Uw mening horen we graag via Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DDD of ga naar onze website ditistedag.nu.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 Ja, vandaag dus met drie ethici, Theo Boer, Jan Vorstebos en Betjan Litaard peerbolten en uh, onze. Uh, Jeroen is er ook nog. Jeroen ja. Thijssen, onze culinair journalist, zou ja, ik, ik even zeggen, die heeft ook heel veel ethische opvattingen. Hè? Uiteraard. Ja, precies. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie met ons willen terugblikken. Jullie hebben alle drie een hoogte- en een dieptepunt uitgekozen op ethisch gebied. Theo, we gaan met jou beginnen. Uh, Medisch-ethisch is een beetje jouw vakgebied, hè? Ja. Wat was het medisch-ethische hoogtepunt eerst maar eens? Nou, het hoogtepunt is dat wij uh, in 2013, voor mijn gevoel... voor het eerst echt, nu tot in artsenkringen doorgedrongen... zijn gaan praten over het, het, de akeligheid van overbehandelen. Dus in, in, in, uh, artsen durven nu serieus met hun patiënten... steeds serieuzer met hun patiënten te over, uh, overdenken, te bespreken... of het niet genoeg is met bijvoorbeeld een riskante behandeling... die wij Weinig positieve effecten heeft en veel bijwerkingen heeft. Kijk, het punt is dat er in 1968 is daar een prachtig boekje over verschenen van J.H. van den Berg. Een boekje met allemaal plaatjes van mensen die half geamputeerd zijn, mensen die ernstig lijden en die toch met allerlei kunst en vliegwerk nog in leven worden gehouden. Want dat was de, de gedachte die erachter zat. Een arts is uh, opgericht om mensen in leven ja, te houden. Mensen in leven te houden. En dat is wat Helene de die tegenwoordig in de eerste kamer zit, uh, in de tachtig jaren al de medische behandel imperatief noemde. Dus men ging door en door en door ten koste van alles. En dat is uh, in, in de loop van de afgelopen decennia... we daar voortdurend over gepraat. Maar het lijkt wel alsof dat alleen maar op het politieke niveau... en het niveau misschien wel van, van beleidscommissies is blijven steken. Maar het, wat ik merk is dat het nu echt overal wordt bediscussieerd. En ik heb zelf mogen meemerken aan een bundel... Die, die hierover een boek, dat gaat over overbehandeling. En we zien dat artsen nu met open armen ook ontvangen... het hele gesprek over uh, overbehandeling. Het moet niet te ver gaan, dus... In welk opzicht niet? Nou, iemand moet het echt zelf willen. Dus een arts moet niet meer denken van... we moeten sowieso behandelen. En een ja. arts moet duidelijk vragen de patiënt of die wel wil. En ben ik heel cynisch als ik dan denk dat het met de kosten te maken hebben, dat er eindelijk een keerpunt is? Ja, dat is eigenlijk een heel goede opmerking. Ik bedoel in die zin dat het ook een met de kosten te maken moet hebben. Want je kunt namelijk uh, uitrekenen dat als wij eindeloos blijven doorbehandelen, dan wordt het hele systeem zo zwaar dat het voor ons allemaal onbetaalbaar wordt. Maar in principe is eigenlijk, zijn de meeste mensen er wel over eens dat overbehandeling vooral verkeerd is omdat mensen er ernstig onder lijden. He, dus als je het voorbeeld neemt van iemand die, die onder kanker leidt, die eigenlijk een vorm van kanker heeft en ook al behoorlijk op leeftijd is... waarvan je zegt, de kansen zijn medisch gesproken uitgesproken klein... dat je dan zegt, zou u dan niet nu die reis gaan maken... Hè, en afscheid nemen van uw geliefde... in plaats van dat we u gaan, gaan, uw leven gaan migraal Die reis maken, maken zodat je nog een, een mooie tijd hebt... Ja? en, en uh, die behandeling die je wel langer laat leven... maar die je niet gelukkig maakt, die maar achter, ja, achterwege laat. Ja, de behandeling je waarvan dan. je genees weet of die je langer laat leven... maar waarvan je wel zeker weet dat die je... Drie, ja drie miserabele maanden bezorgd. En een paar jaar geleden zouden we daar blind voor gekozen hebben... en tegenwoordig zeggen we gaan lekker op reis. Nou, zo extreem is het niet, nou, maar ja, inderdaad, inderdaad toch wel. Ja. Ja, uh, ja, ik ben het er van harte mee eens. De vraag is alleen wel, waar ligt de grens? De, de, de, kijk, ik, ik vind... Dat is de hoofdvraag van deze rubriek. Ja, precies. Nee, waar ligt de grens? Kijk, het punt is dat je niet van tevoren... Kijk, of iets overbehandeling is kun je vaak pas achteraf zeggen. Hè? Dan kun je zeggen ja. van, hadden we dit maar niet gedaan... want moeder heeft drie maanden ernstig geleden... en is toen alles nog heen gegaan. Dus het punt is, daar hebben we niks aan achteraf gepraat. Je moet van tevoren criteria ja. hebben. Die zijn er wel, alleen ze zijn niet waterdicht. Maar het punt is, als we erkennen dat die criteria niet waterdicht zijn... komen we wel heel eind. Wat bedoel je met de vraag waar ligt de grens? Ben je bang dat we te tekort gaan behandelen? Al? Zijn nou kijk, als uh, financiële redenen in het spel komen... en die zijn er, dan wil ik in ieder geval uitsluiten... dat die financiële redenen de hoofdreden worden. Ja, ja. Ja, daar ben ik dus niet mee eens. Want ik denk, als je een voorbeeld neemt, ik bedoel niets te nagesproken van die patiënten die het regardeert, want ik zou het zelf ook bepleiten. Die, die het betreft, ja. sorry. Um, uh, ja, onder ethisch ga je dan opeens moeilijke woorden. Heel, spraken, heel praten. He? Ja, Maar als je nou bijvoorbeeld de ziekte van pompen of Fabrie neemt, he? dat zijn een nare ziekte, hele nare ziekte. die kosten uh, om, om, uh, even uh, met een natte vinger kost 4-5 ton per jaar om die mensen uh, comfortabel te houden en, en zicht op goede kwaliteit van leven te geven. Het punt is dat dat is dermate veel dat je voor ja. datzelfde geld... Kun je natuurlijk in een verpleeghuis mensen veel beter verzorgen. Het punt is, als het geld oneindig beschikbaar is, is het geen probleem, ja. maar het is beperkt. Nee, het is op. Nou ja, op. Het is bijna op. Ja. Dieptepunt. Dieptepunt. Ik heb er twee, maar ik heb weinig tijd. Dat weet ik. Maar een van de. Het, het, mijn kleine dieptepunt, maar dat was een nadieptepunt. Dat is de arrestatie van de huisarts uh, de, uh, Tromp? De, Tromp. Sorry, in Thijs Hoorn. De, deze man heeft natuurlijk volstrekt verkeerd gehandeld door een, een stervende patiënt duizend milligram morfine en een hele hoop Dormicum toe te dienen. Dus uh, met. Het was gewoon in feite een in zekere zin wel moord misschien. Maar in elk geval, um, hij deed het met de beste bedoelingen. En ik denk dat, uh, dat het Openbaar Ministerie en de inspectie op een dusdanig akelige manier deze manier hebben we behandeld hij is opgepakt hè? hij is opgepakt hij is verhoord nog hij is toen uh, in een psychiatrie terechtgekomen is helemaal doorgedraaid daar heeft hij dan toch nog uh, ingewilligd met een, uh, met een verhoor nou dat is allemaal zo misgelopen we weten allemaal dat heeft in zijn uh, zelfdoding geresulteerd ja. en een heel aantal doodsbange artsen want artsen wisten niet meer waar ze het moesten zoeken ja. jij zegt dat het een klein dieptepunt nou klein in die zin dat ik niet denk dat het symptomatisch is voor de ontwikkeling van de geneeskunde in Nederland Grote dieptepunt vind ik wel dat wij in Nederland... daar stoor ik me toch een beetje aan... en ik weet het een en ander vanuit de Ik vind dat wij een soort uit de hand gelopen... Want je zit ook in de energiecommissie, hè? Ja, namens daar, die spreek ik hier absoluut niet. Nee, maar ik zit natuurlijk wel eens ja. is in die commissie. Ik vind dat wij langzamerhand... onze, onze, onze, onze bezig zijn... ik wou het moeilijke woord pre-occupatie... Nee, dan maar niet gebruiken, want dat snap nee. Nee. je dan niet. Maar nee. eh, de, de, de, de, de, de onze, ons bezig zijn met de dood dermate uh, uit de hand is gelopen dat als ik in Duitsland, België of, of, of, of Amerika ben, dat mensen het niet meer begrijpen, dat wij bij al, alle situaties waarin sprake is van echt heel ernstig lijden, direct beginnen over de mogelijkheid van uh, dat je uh, een eind aan je leven maakt. Ja, de zaak hierin gaat, is dan een voorbeeld daarvan? Ja, waarbij dat, dat het bijzondere daarvan is natuurlijk dat het daar de arts niet is geweest, maar dat het daar een heel liefhebbende stiefzoon is geweest. Ja. Zullen we, uh, zul we daar even naar luisteren? De zaak in werd lang bekend door een documentaire over de manier waarop uh, Albert hier in 2008 zijn stiefmoeder zelf aan haar einde hielp, op haar verzoek. En dit jaar stond Heringa voor de rechter. Meneer Heringa, uh, morgen begin van een rechtszaak tegen u... omdat u uh, uw moeder geholpen heeft bij zelfdoding. Ja. De conclusie waartoe de rechtbank gekomen is... is dat het feit bewezen is. En dat het feit ook strafbaar is. En dat u strafbaar nadat bent... ...en dat u geen straf of maatregels zal worden opgelegd. We willen een uh, commissie die gaat verkennen welke mogelijkheden er zijn voor de groep mensen... ...zoals uh, de stiefmoeder van de heer Heringa, die stokoud maar gezond was en die haar leven voltooid achtte. Deze groep valt op dit moment niet onder de euthanasiewet. Waar ik bezorgd over ben is dat het uh, nadenken over het, het verruimen van regels... ...dat het een vrijbrief is voor het negeren van de regels. Ja, Boer, je zegt, dit is een voorbeeld van een preoccupatie met de dood. Ja, ik kijk. Ik, ik, nogmaals, ik wil niet, niet de, de gevallen, de individuele gevallen begrijp ik heel goed. Ik begrijp ook heel erg goed als mensen dood willen. Uh, en ik ben zelf ook wel eens somber. Dus ik, ik, ik, uh, ik, ik wil dat absoluut niet veroordelen. Maar het punt is dat wij als maatschappij voortdurend. Kijk, we zijn bijna alle idealen verloren, maar we gaan met elkaar nog wel de barricades op voor het zelfgekozen levenseinde. En ik vind eigenlijk, om eventjes een one-liner te gebruiken, er is niets mis met een goed taboe. En ik denk dat de dood een taboe moet blijven. We moeten het goed regelen, maar we moeten er altijd ook bang voor zijn. Hmm. En ik ben bang dat we dat een beetje kwijtraken. Ja, Jan, Worstenbos? Nou ja, ik vroeg wat de relatie is met dat overbehandelen. Want als je nu kijkt naar de grijze golf die eraan zit te komen, heb je natuurlijk toch wel een groot probleem. Ja. Want uh, ik denk dat de, de generatie, mijn generatie, zal ik maar zeggen, wel ik nog niet zo ver ben. Die is gewoon, gewoon gewend om de eigen beslissingen te nemen. Als die onder druk tot stand komen... en de kinderen die kunnen we zo spreken niet studeren... omdat moeder nog verzorgd moet worden op de juiste manier... dan ligt er toch eigenlijk een soort van... Ja, buitengewoon grote druk op de hele discussie de komende tien jaar. Maar hoe ja. kijk jij daar dan tegenaan? Ja, Ik bedoel, van, is, die discussie zal ja. nooit vrijelijk. Tot nu toe hadden wij tegen de Amerikanen altijd het argument van... Euthanasie, jullie kunnen er kritiek op hebben, maar er wordt nooit euthanasie gepleegd... omdat de druk te groot is dat mensen niet meer vrij kunnen beslissen. Maar die druk wordt steeds groter. Vanwege dus financiële vraag... motieven? Precies, vanwege financiële motieven. In Amerika was dat een heel duidelijk ja. Uh, probleem. Ja, dat is, ik ben daar inderdaad een beetje pessimistisch over. Kijk, omdat de, de meeste gevallen van euthanasie gingen... Over, over een dood die in feite binnen een paar dagen werd verwacht. Dus daar won je ook niets mee. Maar nu nee. gaat het over, over de dood die binnen jaren wordt verwacht. Dus waarbij iemand inderdaad ook een stevige rekening... bij de maatschappij legt als die doorleeft. Maar ik denk dat, uh, dat er even om heel korte zijn uit te gaat, maar dat, dat zowel euthanasie als overbehandelen, twee vormen zijn van onnatuurlijk doodgaan. He, ja. Euthanasie is dat je de, de dood er zelf bij sleept... en overbehandeling is dat je als het ware de dood Weg niet duwt. meer toelaat. En ja. In beide gevallen is het een, een, een onnatuurlijke vorm van leven. Dat is de relatie tussen die twee. Zeg ja. Jij. Ja. Jeroen, jij wilde net reageren. Nee, nee. Nu niet, nee, okay. sorry. Dan gaan we door naar iets vrolijkers. Jan Forsterbos, ik heb je aangekondigd als sportethicus. Voelde dat goed? Ja. ja, het is wel een van, mijn eind, is een van de terreinen ja. waar ik me op specialiseer. Ja. Ethisch hoogtepunt in de sport. Nou, ik vond eigenlijk in de voetbalsport eigenlijk... het misschien raar zal klinken... in het jaar dat matchfixing ook op de agenda kwam en zo... dat er wel een paar interessante hoogtepunten waren. Ten eerste bestuurlijk, omdat uh, nu eindelijk eens aangekaart werd... dat uh, homofobie in voetbal toch in Nederland althans echt een probleem is. He, de homoboot in de, in de gay parade en zo. Ik vond dat Van Gaal als kapitein daarvoor op, t, op plecht... Uh, er eindelijk eens voor uitkwamen dat dat eigenlijk gewoon eens aangepakt moet worden. Ja, hoewel dat niet iedereen daar mee eens was, hè? Nou ja, ik, ik ben het er zelf in zoverre niet... Ik denk niet dat het heel erg effectief is. Ik, ik zie zelf veel meer in rolmodellen. Kijk naar bijvoorbeeld de, de mediawereld of de amusementswereld. Daar zijn homo, homoseksuelen aanwezig op een manier en zo... waar en in de ze zonder niet. zijn in de voetballerij niet. Dus er moeten rolmodellen naar buiten treden. Die zaten niet op die boot. Ik kon maar met moeite iemand ontdekken die echt goed voetbalde... en die ook homo was. <lacht> ja. Dus dat is al op zichzelf al een probleem. En ik geloof in contact en, en praktijken. Dus dat het gewoon normaal wordt. Om, om homo's uh, te accepteren. Ja, je noemt dit de thema. Iemand die daar ook mee uh, in het nieuws kwam was René van der Grijp. Die heeft het geweten ook trouwens. Op 5 augustus zei hij uh, bij Voetbal International iets over voetbal en homo's. Dat gedoe met die voetballers die moeten uit de kast komen. Laten we nou gewoon eens weer normaal doen. Joh. Ik bedoel, voetbal is geen sport voor homo's. Dat is, dat is bij uitstek een, een, een sport waar er niet veel in voorkomen. Echt waar! Kijk, als jij gaat zingen... Dan word je op een gegeven moment met je achttiende bekend als jij als Paul de Leeuw een programma gaat presenteren. Dat ga je met je twintigste doen. Maar wanneer, weet je wanneer je gaat voetballen? Ja, vanaf je jongste leeftijd. Op je, je zesde. Maar dat weet maar je toch niet voor... of je homo bent of niet, nee. Of niet. Ja, op leeftijd. Ja, maar, Nee, maar dat weet je wel als je op een gegeven moment als je veertien bent. Ja. En dan ben je er klaar mee. Dan ga je in het weekend in een kapperszaak werken. Ach, ja, is dit nou... Ja, er werd toen om gelachen. We moeten er nog steeds om lachen, maar jij vond het niet grappig. Nee. Ah ja, ik vind het een clichébeeld. Ja. Ja. Het is echt onzin. en Het is, het is een beetje een verwisseling van oorzaak en gevolg. Omdat die, omdat die cultuur homo homovijandig is... worden ze gewoon uitgestoten. En dan zeg je, van, zie je wel, ze zijn er niet. Ja, mm. Dat is natuurlijk een drogreden. Ja, of, maar dat is, natuurlijk. Je nog, verborgen natuurlijk. Ja, ja verborgen natuurlijk. Ik, ik zeker dat, ja. He, ja, Ik ja. denk dat juist in, in, in voetbal komen minderheden... He, die willen zich daarin bewijzen. Dat zie je ook met een aantal... Uh, ja. Ja. Nederlands Afrikaan, ik weet niet of afrikaans Nederlands of hoe je het moet zeggen... Ja, ja. Uh, die, die daarin uitblinken... En, uh, um, om te laten zien wat ze zijn. Dus ja. ik kan me voorstellen dat er ook heel veel... Ja, zeker homo's verborgen. in de kast in het ja. voetbal... Maar, maar kan het niet? Dus ik weet Deel dat het volstrekt... politiek oncorrect is, maar kan het niet zijn... dat bepaalde beroepen, bepaalde niches... in de samenleving, bepaalde soorten mensen aantrekken? Um, zoals wijze van spreken uh, mensen met een depressieve uh, stemming. Die worden vaak vaker componist. Ik bedoel, zou dat nog niet kunnen ook. Zonder dat je daar een waardeoordeel voor homoseksualiteit mee uit. Nou ja, daar zou je onderzoek naar moeten doen. In hoeverre dat die verborgen aanwezigheid van homo's. Kijk, ik zelf denk dat voetbal zo'n leuke sport is. Dat het bijna onmogelijk is dat als er 1 op de 10 mensen mannen-homo zijn, van dat ze niet gaan voetballen. Of tenminste massaal het mijden vanwege een of andere interne passie of zo. die ze hebben om ergens anders naar op zoek te gaan. Dus ja. het zou best kunnen van dat er een zekere oververtegenwoordiging is van homo's in bepaalde. en dat dat niet toevallig is. Daar maar des, niet des, des zeg jij goed dat de KNVB en Louis Vergaal op die boot is gaan staan. Ja, en maar er moet, mijn zin, gewoon meer gebeuren. Ja. Denk ik. Ja. Uh, dieptepunt: sportief, ethisch, afgelopen jaar. Ja, dat is toch een beetje eigenlijk de teleurstellende manier... waarop er eigenlijk gebiecht werd over doping. Want de, de, de, niet, niet zozeer dat er gebiecht werd, maar de manier waarop... Ja, het was eigenlijk meer opbiechten dan biechten, vind ik. Zullen we even luisteren? Want we hebben er drie op een rijtje gezet. In januari begon het. Lance Armstrong die liet zich door Oprah Winfrey interviewen... maar daar bleef het niet bij. Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Did you ever blood dope or use blood transfusions... to enhance your cycling performance? Yes. Uit Denemarken komt het nieuws binnen dat oud Rabobank wielrenner Rasmussen vanmiddag een persconferentie gaat geven. Dit draait zo om Epo, Testosteron, THOIA, insuline, IGF, cortisone op bloedtransfusies. Ja, ik heb ook doping gebruikt. Ik heb Epo gebruikt, cortisone gebruikt en de laatste jaren van mijn carrière ook nog bloedtransfusies gedaan. Ja, Armstrong, Rasmussen en uh, Michael Bogert. Wat deden ze verkeerd, wat jou betreft? Nou ja, wat in elk geval Armstrong... daar heb ik een apart argument voor... Hè, dat hij als argument gebruikte van ja, iedereen... Eh, terwijl hij juist als de bossen het voorbeeld had kunnen geven... door er sloes mee te maken... en te zorgen van dat er iets op gang was gekomen vanuit de renners zelf. He, ze zijn nu eigenlijk voortdurend met een soort spookgevecht bezig. He? Ook die claim voortdurend van ja, iedereen gebruikte. Ja, sorry hoor, maar ik heb geen details gehoord wie waar wat gebruikte. Dus het is blijft gewoon een, een soort van alibi-argument om gewoon niet naar binnen te kijken en te zeggen van wat is er mis met de wielersport. Maar ze hebben toch die Erasmus ook, ze hebben toch een heel lijstje gegeven van wat hij allemaal gebruikt had. En toen twee dagen later riep de bond van, hij was er nog twee vergeten. Ja, nee, dat snap ik ook wel. Maar die details zijn wat mij betreft minder interessant dan gaan kijken van wat er nou precies gebeurt in de wielersport. Hoe wedstrijden worden, Want dat, is nog, er dat, dat is nog steeds. gebeurt nog, vind, nog steeds niet. Ik jij. vind inderdaad van dat daar gewoon een heel nieuw systeem voor in plaats moet komen. Voor mij een, een, een, een bloedrapport of weet ik veel wat. Nou die zijn er toch? Maar de bloedwaardes is, worden bijgehouden tegenwoordig. Ja, ja nee. Ik denk inderdaad van dat het die kant op. Hè, van maar dat vooral ook de renners zelf zich moeten organiseren door in te zien. Kijk wat ik het grote probleem was niet van dat die biechten plaatsvonden, maar dat die biechten niet verder gingen dan de oppervlakte van. Ja we kunnen niet anders. We zullen maar even biechten. Hmm. En wat er in feite aan de hand is, is van dat we al lang het register verlaten hebben van dat het een soort eer is om gewoon schoon te winnen. Ja. He, dat bleek gewoon... He, maar wat ook verlaten is, is het hele idee van dat het in het eigen belang van sporters zou kunnen zijn. Terwille van de publieke belangstelling te willen van het genereren van financiële middelen... van dat ze rond de tafel gaan zitten. En jongens, we maken onderling afspraken van hoe we dit voor gaan aanpakken. Ja. Want nu is het een soort wapenwetloop die alleen maar verliezers kent. En het kent wordt nu toch nog te veel van buitenaf opgedrongen, zeg jij. Bogert zei, ik heb spijt, ik had het liever niet gedaan. Ja, ja, ja, ja, dat denk ik ook. Ja. Dat, dat is precies het dieptepunt, vind ik. Dat iedere keer weer gezegd wordt van... het ligt aan de anderen, het ligt aan het systeem, et cetera. En als je niet gaat kijken naar wat de mechanismes zijn die daar werken... en als de renners zichzelf niet gaan organiseren... dan gebeurt het over Jaar weer. Ja, Jeroen Thijssen. Nou, ik vind met die doping dat het heel erg bij de renners wordt neergelegd. Terwijl de hele wereld van de wielersport allemaal samengewerkt heeft om die mannen maar aan de doping te krijgen. Want waar wij als kijkers ook mee aan te maken hebben. Ik bedoel, Armstrong zei het zelf: je, je wint geen, geen tour op, zonder doping. Want dan moet je, wat is het, 30 dagen de berg in? Dat red je niet zonder. Nou, 7 en, dagen de berg in. Nou ja, okay, dagen, hè, maar, 20 dagen fietsen. 21, 20 dagen fietsen. Ja. He, maar dus. Alles wordt op die, op die renners gefocust... maar de organisaties eromheen en de, de, de ploegleiders en de ploegen... Daar hoor je niemand over. Daar zit zeker wat in, ja. Ik denk inderdaad van dat de druk te veel bij de renners komt te liggen. En dat dat inderdaad dus een soort moralisme teweeg brengt. Hè. En dat er duidelijk iets moet gebeuren. Daarom zeg ik ook van mm -hmm. de renners zelf: die moeten laten zien dat ze geen poppetjes zijn. Hè, die gemanipuleerd kunnen worden door sponsoren weet ik veel. Maar dat het zelf ook denkende mensen zijn. die, met, die beschikken over een lichaam. en die op een bepaalde manier sport willen bedrijven. Maar bedreigen. die worden tegen elkaar uitgespeeld door de ploegen. Van, uh, hey, als jij bekend dat je doping hebt gebruikt, dan lig je eruit. Zeker, maar dat is precies het overstijgen naar het mm -hmm. algemeen belang van de wielersport en zo. waarin ploegleiders en renners rond de tafel moeten gaan zitten... om ervoor te zorgen van dat sponsors. daar afspraken gemaakt worden. Bijvoorbeeld over een kalender. Dat hebben de tennissers gedaan. He, bijvoorbeeld over de afstand van de etappes. He, mm. Waardoor niet meer zo'n soort heroïek ontstaat... van nou, als er eentje doodvalt, dat is toch eigenlijk alleen maar mooi. Ja, kijk eens hoeveel ze er voor over hebben. Goed voor mm. de dat, is gewoon, dat is gewoon niet meer van deze tijd. Okay. Op die manier sporten bedrijven. Punt gemaakt. Helder, bert jouw ethisch hoogtepunt van het afgelopen jaar. Mijn hoogtepunt kwam voor de pauze al aan het licht. Dat was uh, de verkiezing van de pauze... Paus Franciscus, 13 maart 2013, ik denk dat het een gedenkwaardige dag is... dat er een bijzondere man gekozen is tot Paus... die vanaf het allereerste moment... een heel bijzondere vorm van moreel leiderschap neerzet... Uh, voor de pauze van drie uur kwam al even aan de orde. Het was geen pauze, het was gewoon het nieuws. Het nieuws ja. van drie uur. Maar voor voor jou een pauze, pauze, voor de mensen. Het okay, voor het ja. nieuws van drie uur kwam al even aan de orde dat er blijkbaar behoefte is aan moreel leiderschap. En uh, ik denk dat we dat in 2013 echt hebben kunnen zien. Voor de helderheid, jij bent geen katholiek, hè? Ik ben geen katholiek, maar ik zou het bijna worden. Oké. Okay. <laughs> Zullen we even luisteren? Op 13 maart werd Gorge uh, Mario Bergoglio gekozen tot Paus Franciscus. Abemus Papa. Fratelli e sorelle. Buonasera. De jongeren in de gevangenis luisterden ademloos. En toen bukte hij en waste hij de voeten van twaalf jongeren. En hij fulmineerde echt tegen de absolute macht van de financiële markt. Dat hij voor zijn eerste werkbezoek buiten Rome juist deze plek kiest... is van grote symbolische waarde. Terwijl Lampedusa zich opmaakt voor het In bezoek... dat vliegtuig stond de paus journalisten te woord... en hij was opvallend mild over homoseksualiteit. Hij maakt schoonschip in het Vaticaan, want zelfs daar zit de maffia. Dit jaar sluit hij ja. goed af als persoon van... Een jaar. En misschien denkt hij zelf, nou ja, leuk, zo'n verkiezing van Time, maar hè, daar gaat het niet. Hij om. zal uh, vanavond gewoon Santa Marta in de rij staan voor zijn bordje pasta. Ja, bert had jij het meteen door? Uh, dat het een bijzondere plaats ja. was. Ja, in zoverre, uh, hij kwam op het balkon van het Vaticaan. Hm. En uh, het eerste is dat hij de, de, de broeders en zusters groet, buona even vertellen. Ja. Uh, en het tweede is dat hij vraagt, willen jullie voor mij bidden? En dat was hoogst ongebruikelijk. Hoogst ongebruikelijk. En dat zette direct de toon. Het is wel een logische vraag voor een geestelijk leider, lijkt me. Ja, maar het is niet zo dat elke paus dat vraagt. Want uh, in de katholieke traditie is het toch eigenlijk meer gebruikelijk dat de paus bidt voor zijn volgelingen. Okay. En deze paus draait dat om. Willen jullie voor mij bidden? En het... Het allereerste dat hij deed buiten het Vaticaan... was een bezoek brengen aan Lampedusa... de opvangplek van uh, Noord-Afrikaanse vluchtelingen... Uh, op het Europese continent tegen de kust van Tunesië aan. Dat was een heel duidelijk politiek en moreel statement... En uh, dat is permanent in alles wat deze man doet, uh, wat hij uitstraalt. Ja, Jan Forsterbos, jij krijgt het woord. Want jij hebben jou gebombardeerd als sportethicus. Maar eigenlijk <lacht> vond jij dit ook het ethisch hoogtepunt van het jaar. Hè? Ja, ja, ik ben ook een onder de indruk trouwens. van... Ja, ik ben uh, katholiek inderdaad. Maar ik ben, ben wel benieuwd wat, uh, wat jij denkt dat hij gaat antwoorden aan Assad. Of dat hij überhaupt gaat antwoorden op die brief die hij gekregen heeft. Nou... Ik ben blij dat ik niet in zijn schoenen sta. Even voor de helderheid, die... wat stond er in die brief? Nou, in die brief, uh, ik, weet, ik weet niet meer precies of zo van wat hij wat zei... maar hij, hij zei geloof ik van dat, dat de paus inderdaad zich met, met Syrië moest bemoeien in elk geval. Ja, hij roept He, eigenlijk dan... de hulp in van de paus. Ja. Daar komt hij op deze ja. manier. Alleen al door, die, door het schrijven van die brief. En daarmee brengt hij uiteraard de Heilige Vader in een ongelooflijk moeilijk pakket. Uh, nou denk ik dat deze man er op een hele goede manier mee om zal kunnen gaan. Dus ik ben benieuwd welk konijn er uit de hoge hoed komt. Er komt er gegarandeerd één. En het zal ook een authentiek konijn zijn. Okay. Want zo ken je deze pauze. Tot nu toe wel. Ja. Ja. Theo, protestant ook enthousiast. Ja, ik vond het ook al precies bij toen hij op het balkon staat stond dat hij goede van broeders en zusters zei en dat hij zei wil je voor me bidden. Dat vond ik heel typisch, want dat, dat, dat had ik nooit van hem verwacht. Ik ben altijd zo bang dat er hem iets overkomt, zowel ja. omdat hij redelijk regelmatig een bad in de menigte neemt, uh, als omdat hij ook voor bepaalde mensen gevaar vormt. Maar, maar dat hij uh, ja. dat hem iets overkomt, dat hem iets wordt aangedaan ja. of dat hij een fout ja. maakt. Ja. Nee, dat, dat laatste niet. Hij zal ongetwijfeld dat dat denk ik ook wel. Hij zal waarschijnlijk in 2014 misschien ethische opmerkingen maken die door de, de publieke opinie anders. niet worden gepikt, denk ik. Ik bedoel, hij is nog steeds voor het celibaat. En vindt nog steeds het huwelijk uh, de enige uh, he, tussen mannen fout, enige wat echt telt. Dus dat, op die punt denk ik niet dat hij ons heel erg uh, te willen zal zijn. Maar ik, ik vind hem uh, een buitengewoon bijzonder mens. Nou, Jeroen je ik weet niet of je katholiek, protestant of niks bent. Nee, ik ben absoluut ben ben he? helemaal niks. En wat vind uh, jij van de pauze? De... Uh, ik vind ook een geweldige man, maar ik denk ook... Uh, goh, hij gaat allerlei machtige mannen binnen het Vaticaan ja. aanpakken. En uh, ook de financiële kant van het Vaticaan. Ja. Nou dat moet misgaan, toch? je. Nou, moet. Uh, de, kans de kans dat, de, is, dat er iets is, gebeurt is groot. Ja, ja, of dat hij uh, he, buitenspel wordt gezet misschien. Ik weet het niet. Ja, Grappig, ik dacht hij gaat een keer een fout maken. Waardoor we allemaal zeggen, zie je wel, het is toch gewoon een mens. En dan is het ook over jullie denken, hij wordt doodgemaakt of aangepakt. Nou, het is gewoon nou, ja, mensen. Ik denk dat ja. dat juist zo bijzonder is. Maar dat is. lijkt het nog niet. Hij het heeft toch geen fouten, gemaakt, nee, geen fouten gemaakt, toch? Nee, geen fout gemaakt. Nee, maar het is wel een gewoon mens. En ja. dan, dat, dat, dat die authenticiteit is waar jij. Nou, ik denk is. niet dat hij fouten maakt. Ik denk dat hij alleen ontzettende risico's neemt. En ik heb exact dezelfde angst. Ik ben heel bang dat deze paus niet veel ouder gaat worden dan hij nu is. Ik ja, hoop dat. dat is die, ik, hij is nu 77. jaar. Aan de andere kant moet je dan misschien. We zitten hier bij de EO, dus dan mag je dat ook wel zeggen. Misschien wordt hij op een bijzondere manier beschermd. Ik hoop het. Maar het is wel zo dat mensen, zoals hij, als hij langer en langer en langer leeft, wordt hij waarschijnlijk ook minder legendarisch, omdat hij daar ook gaat. Jan? Nou ja, ze hebben hem ook gekozen, hè, al die kardinalen. Ja, dus het is wel is een beweging. Het is niet zo dat, dat hij gezegd dit heeft: gegeten? laat mij maar eens pauze worden. Maar zouden ze dit geweten hebben allemaal? He, uh... wel. hij stond bekend ja, als, een, ja. als iemand die zeer met de armen was begaan. Uh, die een zeer pragmatisch mens was. Hij heeft, heeft natuurlijk al een keer eerder. Heeft men hem bijna verkozen? Hè? Ja. Vlak voor de was, huidige... Was voor de de tweede, ik. Was, toen was hij Toen was hij ook. Benedictus was ook. hij nummer twee. Ja, dus hij staat wel voor een bredere beweging, zeg jij. Ja, ja, nou ja, je kunt er cynisch over zijn. Je kunt zeggen: het Vaticaan trekt de kaart die ze nu nodig hebben. gezien alle corruptie en alle oorlogen en weet ik veel. Wij, moreel leiderschap, et cetera. Maar ik denk van dat er inderdaad. zoals de man die ze nu naar voren heeft geschoven. dat hij dat kan brengen. op een manier die bijna geen schijnwereld kan oproepen, mij. Weet je, Jan, je hebt nog. Uh, de 40 seconden voor een dieptepunt. Een uh, dieptepunt is het dieptepunt. het is een permanent dieptepunt. Dat is wat ik zou noemen moreel misleiderschap. En dat is Geert Wilders. Maar dat is al jaren zo. Dat is al jaren zo. Is al jaren en de, jaren het ergste is dat we eraan gewend raken. En dat is absoluut onacceptabel. Wat er gebeurd is met die stickeractie kan echt niet. Deze man hoort voor de rechtbank de rechtbank, ja. Hij mag de, de vrijheid van meningsuiting uh, ingepreekt worden? Nee, op vrijheid van meningsuiting ben ik een warm voorstander van. Maak zelf ook gebruik van. Maar het zaaien van haat is fout. En dat is wat deze man doet op structurele basis. We hadden hier pas uh, Judith Spiegel, die was ontvoerd in Jemen. Die zei, ik ben naar het Midden-Oosten gegaan om daar aan te tonen... dat de, de, de, de islam wel meevalt. Hij valt niet mee. Zei ze toen ze terugkwam. Dat kan ik me met haar uh, ervaring wel voorstellen. Maar uh, ik zit niet in Jemen, ik zit hier in Nederland... en ik maak mij zorgen over de morele staat van dit land... waar een politicus als deze wellicht de grootste partij van het land gaat aanvoeren. Dat is werkelijk een hele ernstige zaak. Je kunt niet hele bevolkingsgroepen permanent in de hoek zetten en schofferen. Onze tijd is op. Ik wilde heel graag weten wat de rest ervan vond. Maar we zullen het nooit weten. Althans, niet in de uitzending. Het is hoog tijd voor onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Raymond de Jong. Raymond, goedemiddag. Goedemiddag. Laat me horen. Mystiek als de Da Vinci-code, avontuurlijk als Indiana Jones. Oliebollen eten in Nederland, dat blijft iets ongewoons. Ze zijn laf, klef, taai, vettig, tranig en sponsig van beton, van rubbers, smakende diesel of zeep, of zijn slonzig, opgewarmde gedrochte, pussige, gezwellen en ranzige meelknollen. Want oud en nieuw staan de kraampjes vol dode zee-drollen. In een grote zee rollen ze over de toonbank naar de mond. Een specialiteit van de lage landen. Iet wat ongezond. Door naar de Dode Zee rollen, specialiteit van de nog lagere landen. De plek waar je altijd blijft drijven langs die modderige stranden. Deze archeolo archeologische fondsen zijn plat en daarna opgerold. Meer dan 100.000 vonden ze vet en zijn erheen gehold. Ze zijn afkomstig uit de grot en als je de teksten vertaalt, dan staat er knippertjes. Iets wat je uit Groningen en Drenthe haalt. Ja, mooi, dankjewel. Uh, Raymond de Jong, we zetten jouw gedicht op onze website. Dit is de dag.nu. Nu Daar kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. We bedanken onze gasten. Dat waren vandaag Floris Akkerman, Mladen Popovic, Han van Bree, Jeroen Thijssen. En onze ethische rubrieksgasten Theo Boer, Betjan Litaart, Peerbolte en Jan Vorstenbos. Zometeen, Villa VPRO, Gee Jochems. Goedemiddag. Oh, nee. Hallo Thijs. Ja, zometeen een uur lang ons economisch panel. Klinkende munt. De laatste keer. We bespreken met negen leden van ons panel. Of tien zijn het, als het goed is. De economische actualiteit. Nou, tien tegelijk? Uh, tien? Nee, niet tegelijk. Thuis, oh, gelukkig. Zo, Ik Ook nee. al. Ik had er hier vijf het afgelopen uur, dat was al zwaar. Nee, nee het is net als met hoe wel, olifanten gaan er in een Volkswagen-kever. Vier op de voorbank, twee op de voorbank, twee op de achterbank. En bij ons ook vijf het eerste half uur, vijf het tweede half uur. En we beginnen met een leuk nieuwtje, althans, in de Volkskrant. Een onderzoek van McKinsey. Topmanagers die zijn meer dan ooit gefixeerd op de korte termijn. Nou, dat beloofd voor het volgende jaar. Uh, dat straks in de villa. Dit is Radio 1. Donate Eves met het NMS Journaal.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 De politie heeft een man van 23 uit Zuid-Laren aangehouden... die banden zou hebben met de twee Kosovaren. die eergisteren in een hol werden gevonden. In het hol lagen gestolen goederen. De Kosovaren worden verdacht van woninginbraken. De rol van de derde verdachte is nog niet duidelijk. In de haven van Antwerpen is afgelopen jaar... een recordhoeveelheid goederen overgeslagen. De overslag groeide met 3,5 procent. De Antwerpse haven laat een ander beeld zien dan de haven van Rotterdam. Daar is de overslag voor het eerst in vier jaar niet gestegen. En de burgemeester van Delft-Zeil is verbaasd over het faillissement van Aldel. De aandeelhouder van de aluminiumsmelterij wil geen geld meer in het bedrijf steken. Burgemeester Groot zegt tegen RTV Noord dat hij daar verbijsterd over is... omdat al Aldel kort geleden nog een overbruggingskrediet van 8 miljoen euro kreeg van de overheid. En tot zover het nieuws. En een passet, weet waar de file staan. Nou, het is enkel fout, hoor. Er staat er maar eentje. En er was een ongeluk met een vrachtwagen voor nodig op de A67. Het is absoluut niet druk op de weg. Maar van Eindhoven naar Venlo, daar komt u wel in de file. Tussen Geldrop en de afrit Zomeren, 7 kilometer. Uh, dat gaat dan wel eventjes duren. Het is verstandig om voorlopig een andere weg naar Duitsland te kiezen. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij tellen af, niet alleen naar het eind van het jaar... maar helaas ook naar het definitieve einde van Villa VPRO. Vandaag en morgen nog... En dan is het over. De laatste uitzendingen geven wij de ruimte aan onze geroemde onvolprezen panels. Morgen is dat ons politieke vragenuurtje. En vandaag een uur lang het economiepanel Klinkende Munt. Veel van de trouwe leden zijn hier vandaag in de eerste vijf zitten klaar achter de microfoon. Jan Kamminga. Veel oud, maar op dit moment in elk geval voorzitter van vastgoedbelang. En één oud ding wat we noemen is werkgeversvoorzitter metaal en elektro. Wim Dik was staatssecretaris van Economische Zaken ook al enige tijd geleden... en topman van KPN. Joop Schippers is nog steeds hoogleraar arbeids- en emancipatie-economie... Universiteit van Utrecht. Paul Jekkers is bestuurder van de Bond voor Postpersoneel... en de enige dame in het gezelschap, Mariette Doornekamp, bestuurslid van het ABP en dat is de, het grootste pensioenfonds van Nederland. Uh, Topmanagers, ik zei het er net al voor, uh, bij de EO, die richten zich wereldwijd meer dan ooit, meer dan sinds het begin van de crisis zelfs, op korte termijn resultaten. En dat was dan juist precies uh, de reden, mede de reden van de crisis. Um, maar 85% zo'n beetje, weet dat lange termijn strategie veel beter zou zijn voor hun bedrijf. En hoe komt dat? Men voelt de druk van de belegger en met name de druk van de institutionele beleggers. En dat zijn onder andere de pensioenfondsen. En laat Maria Doornekamp nou bestuurder zijn van de grootste pensioenfonds in Nederland, het ABP. Voel jij je schuldig? Nee, ik voel me ah, schuldig. niet schuldig. Want ik denk juist dat pensioenfondsen de lange termijnvisie... heel duidelijk in beeld hebben. Een heel groot gedeelte van onze belegging, ik geloof bijna 40%, is illiquide. En illiquide betekent lange termijn. Tegelijkertijd worden we natuurlijk wel afgerekend op de korte termijn. Ook door de Nederlandse Bank, door de dekkingsschade... die we op korte termijn moeten berekenen. Dus voor ons is ook wel belangrijk dat we zeg maar, goede cijfers laten zien. En goede cijfers kunnen wij ook alleen maar laten zien... als de bedrijven waar we in investeren goede rendementen hebben. Dus Excuus al onzin? Ik vind dit excuus wel een beetje onzin. Want ik, ik denk ja, dat, dat met name de pensioenfondsen... echt gericht zijn op de lange termijn. En ook wel accepteren dat maar een bedrijf dit, fluctueert. Zo wordt het een kip-en-ei verhaal. Want jij zegt, uh, we zijn natuurlijk gericht op de lange termijn... maar we moeten ook onmiddellijk Ja, laten ja nee, zien dus, het, het, dus er, zal wel er van, van, klopt wel iets van er de... Er zal wel iets van druk zijn dat wij het ook belangrijk vinden... dat bedrijven op korte termijn goede resultaten laten zien. Maar de kern van het pensioenfonds blijft die lange termijn. En da daarom is ook 40% van onze belegging illiquide, Want anders zou dat zouden we ja. dat ons niet kunnen veroorloven. Dus we zijn bereid om op lange termijn te investeren. En we, we luisteren ook naar die verhalen. En we zijn ook bereid om op die manier mee te gaan met bedrijven. Wie vindt dat die beleggers hiermee uh, hun eigen... of niet die beleggers, maar die topmanagers... eigenlijk hun eigen zwakte laten zien? Of wie vindt dat er toch ook wel wat in zit in dat argument? Wie? Wim Dick. Dick. Ik weet niet of dat... Het argument heb ik moeite mee. Maar wat ik, wat ik er wel bij wil zeggen is... dit. Wie in zaak goed runt, gewoon doet wat hij hoort te doen. Zorgt dat hij tevreden klanten heeft en dus een redelijke omzet en, en, en de winst die hij nodig heeft. Die zal tot zijn verrassing ontdekken: positieve verrassing, dat zijn beurskoers goed is. En dan kunnen de beleggers op hun handen gaan staan. En pensioenfondsen op jaarvergaderingen: daar heb ik meer dan eens mee gemaakt. Als de discussie wat hoog oploopt, zijn ook pensioenfondsen in meerdere gevallen geneigd. Toch wat meer in orde naar de korte termijn te laten hangen dan lange termijn. Ik denk dat Mariet het helemaal gelijk heeft, zoals het schetst. Maar in de hitte van de discussie, en als er een besluit moet worden genomen in een AVA, in een algemeen vergadering van aandeelhouders, heb ik meer dan eens, ook bij grote bedrijven als Unilever, waar ik veel jaren heb meegemaakt, dat het pensioenfonds eerst het statement afgaf van wij zijn de steun voor de lange termijn. Maar als er een discussie ontstaat, dat het nou op voor de korte termijn toch wel heel bedoeld uitziet. Maar Jan, ja. Jan uh, wat, wat, zouden, wat zouden wij vinden van een topmanager... die verliezen laat zien het eerste jaar, het tweede jaar... die zegt, nee hoor, ik heb een lange termijnvisie... ten slotte komt het wel goed. Nou, die houden het niet lang vol. Nee. Ja, Maar, dit, maar dit, dit verhaal wordt steeds moeilijker. Want al die, die topmanagers zeggen in datzelfde stuk... het zou natuurlijk heel anders moeten. Wij willen, als je ons diep in ons hart kijkt... eigenlijk het allerliefst een hele lange termijnvisie... Ja, dat... en op ons gemak. Maar ja, de beleggers ja. zitten ons achter de Nee, boek. maar dat geloof ik ook niet. Dat is ook een beetje een flauw excuus... Kijkt, klopt niet. Nee, Sorry. maar als je ook kijkt naar familiebedrijven... Bedoel, dat, dat kwam bij mij vanochtend op... Bedoel, familiebedrijven doen niet anders dan naar de lange termijn kijken. En dat is ook wel, als je kijkt naar de bedrijven in Nederland... een heel groot deel van ons totale belang. Dus op zich... Zeg maar, denk ik dat een normale, goede ondernemer, wat Wim Dick ook zegt, kijkt naar de lange termijn. Maar die en die is er niet Jan bij gaan, ga, Want het is toch niet zo: het is toch niet het een of het ander. Zo'n topondernemer kan toch ook zeggen: ik kan u niet meteen gigantische winsten laten zien. Ja. Maar u wel laten zien dat het langzaam maar zeker ja. goed gaat. En dat, dat is meteen om verlies nee, te gaan. Het is niet hoor. meteen. Maar het is heel plat, maar het met een voetbaltrainer. Als er niet gepresteerd wordt door het voetbalteam, nou, het wordt nog een poosje geaccepteerd, dan vliegt die voetbaltrainer eruit. Die kan niet zeggen: van... Ik ben met de opbouw, oh. met de jeugd bezig en over een aantal ja, jaren maar gaat het beter. dat wel. Ja. Nou, ja. Ja. En dan kom je toch in de dat problemen. Komt, zoals komt ja. dus hier ook nog bij. Dat, het is McKinsey. Ik heb toch zo'n donkerbruin vermoeden, en dat werd alleen maar sterker toen ik het artikel nog eens voor een tweede keer las: hmm. dat het aantal ondervraagde Amerikaanse ondernemers hier een zeer grote invloed heeft gehad op de uitslag van het onderzoek. Oké, okay, het zijn duizend uh, Omdat ondernemers die over de hele altijd wereld. al zo deden. Hm Paul, ja. uh, Jekkers, het is toch zo geweest dat in de analyse over het bedrijfsleven Kijk. en de problemen daarbij, dat heel vaak naar voren kwam. Het opkomende, de opkomende terreur van de, het aandeelhoudersbelang. Is dat dan allemaal niet waar gebleken? Nou, ik denk dat het wel waar is. Ik denk, ik denk of wel waar, niet zo procent... ben ik ook met, met, met uh, dikke eens hoor. Als, als nu door met McKinsey. En dan heb ik ook altijd een bepaald gevoel erbij als het van McKinsey komt. <lacht> uh, Gooi je pijltje toch uh, bij de bommen? Ja. Maar ik denk dat twintig uh, jaar geleden er nog niemand in Nederland was... die moeiteloos het woord shareholders value kon spellen. Mm -hmm. En dat dat in die tussentijd wel steeds meer belangrijk is geworden. En dat dus allerlei ondernemingen, en dat zie je... die druk van die aandeelhouders voelen en dat dat ook veel meer... maar goed, daar, zat, daar kan Dick misschien wat meer over vertellen dan ik... dat dat veel meer expliciet een drijfveer is voor het handelen en voor de beslissingen... dan dat al twintig jaar geleden zo was. Ja. Joop Schippers, uh, we hebben het nu over de aandeelhoudersbelangen... en uh, pensioenfondsen. Nou, We hebben gehoord wat Mariette ervan vindt. Uh, een andere club van aandeelhouders... die wel agressief de markt ingaan... het is de vraag hoe groot die invloed is... zijn de hedgefondsen. Denk je dat daar iets zit? Ja, dat, heeft, dat speelt zeker ook een rol. Uh, en dat heeft toch allemaal heel veel te maken... met uh, de regelgeving uh, rond uh, ondernemingen. Uh, ik wou, wou graag een nog grotere autoriteit aanhalen dan Wim Dick... Nam, namelijk, Ellen, oh, kan dan, uit, nee. namelijk Ellen Smith. Uh, <laughs> dat mag tussen Kerst die jij ook wel even. Uh, bedoel, en die zei al, van, het is heel goed als een bedrijf een redelijke winst maakt. En een redelijke winst, uh, bedoel, dat is dus ook nodig... voor de lange termijn overleving van een, van een bedrijf. Maar de zoals die de afgelopen decennia zijn veranderd, ten gunste van aandeelhouders, die hebben ervoor gezorgd dat aandeelhouders steeds meer mogelijkheden hebben om steeds een steeds groter gedeelte van die winst nu acuut op te eisen. Het is voor bedrijven steeds moeilijker, en familiebedrijven hebben het daarbij nog wat makkelijker, om die winst ook inderdaad binnen de poorten te houden en te gebruiken voor nuttige investeringen. En nou, daar hebben natuurlijk die hedgefondsen zijn daar bij uitzending representant van. En dan van. kan je je voorstellen dat inderdaad die topondernemers zeggen, wij zouden liever wel aan wat langere termijn visie doen en in investering. Want uiteindelijk maak je daar, door goed te kunnen investeren... en door innovatie, je bedrijf sterker mee. En uiteindelijk hebben de beleggers daar toch ook het meeste aan. Absoluut. Ja. Jan? Ja, op lange termijn uh, zeker. Maar daarom is er ook zoveel onderscheid tussen die beleggers. Pensioenfondsen, particuliere beleggers en die hedgefondsen. Ik denk dat het vooral komt door die hedgefondsen. Hmm? Die zelfs bedrijven kopen, zo snel mogelijk oppoetsen en willen ver verkopen. Ja, het is nu even rustig uh, daaromheen. Hoewel, het begint alweer te komen. De economie trekt een beetje aan. En dan zijn ze er weer. Ik denk dat daarom... Ja, maar daarom groepen ik, ben, ik sta niet in dienst van enig hedgefonds. Maar ik heb er wel verschillende malen bedrijven als president-commissaris. Toezicht opgehouden waar de hedgefondsen de, de zaak in de handen hadden. Ik voel me altijd weer geroepen om toch even te roepen dat het beeld wat wij in Nederland van hedgefondsen als regel oproepen: dat, dat die bestaan wel, maar een normaal hedgefonds wat een, ook winst wil maken, die kopen een bedrijf, zuigen het niet leeg tasten het niet hoog op met, met, met schulden. Dat is het verhaal want altijd. Want het is he? verdomd lastig om iets wat je aan alle kanten hebt gehypothekeerd... en, en half leeg getrokken, om het daarna kwijt, kwijt te raken. Want dan heb je een lege huls om te verkopen. En zo dom zijn investeerders als regel niet. Mm -hmm. dus de, en ik heb ook bijna altijd meegemaakt... als je een goed voorstel had, dan was er dus ook geld bij het Hensfels. En dan kreeg je dat. Dat heeft zich absoluut geen verschil... met mijn jonge jaren burenleven. Als ik met een goed verhaal kwam... krijg ik geld voor een investering. En als ik uit mijn stond te kletsen... krijg ik gewoon niet. Logisch. Ja. Maar tegelijkertijd maar denk ik nog door. wel... dat de markt wel die druk van, van die... Van die... Ja, van die extra winsten voelt. Hmm. Dus er is wel iets, dus dat ben ik wel met je eens. En dat ben ik ook al met het artikel in de Volkskrant eens. Waardoor ondernemers, zeg maar, geneigd zijn om van kwartaal tot kwartaal te leven. En dat is niet goed. Nee. En dat, ik, maar ik denk niet dat pensioenfondsen dat stimuleren. Ik denk wel dat het beursklimaat. Ik bedoel, er is natuurlijk elke dag. Als dus we vandaag weer door die 400 gaan, dan staat iedereen weer te juichen. Omdat we dan denken: van, oh, het gaat goed. Want de beurskoers reflecteert een winst. En, en daar zullen, zeg maar, daar voelen bedrijven en ondernemers, denk ik, wel een zekere druk. Nou, wat gaan, gaan we doen al... tegen dit soort verhalen? Geen kwartaalverslagen maken, nee, alleen, alleen jaarverslagen. Jaar en, en, dan... en de ga geheim ja. houden. Ja. Maar dat ja. drukt aan jullie bij het ABP. Wij schreven een paar jaar geleden nog ook niemand over hoe zit het nee. met het vermogensbeheer en van de pensioenfonds. Uh, en, en nu moet je laten zien dat je er minstens twee hebt. En moet ja. je ze regelmatig benchmarken. En moet je regelmatig laten zien in je verslag dat je er wat aan gedaan hebt. Ja. Dat versterkt dus. En wij de kijken druk. nu per uur naar de dekkingsgraad. Hoe, ja. hoe zot wil je ja. het hebben? Ik bedoel, om alsjeblieft maar te hopen dat we morgen om 31-12 om 12 uur. of ja. s'nachts dan, zeg maar, boven, net boven die grens staan. Zodat we niet hoeven te maken. Maar korten. even serieus nu, want we belachen allemaal omdat Joop zegt geheim houden. Maar als ik dit zo hoor, dan zeggen jullie allemaal. met al die openheid en alles wat er naar buiten is gekomen. en dat iedereen het nu maar van uh, leek tot niet leek. Daar, daar toezicht op houdt. Dat is eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar dus, maar liever is het in een stilte. een algemene, ja, algemene trend ja. in raad, dit is vreselijk, want dan kunnen we door iemand gekocht worden. En het moeten we dus voor de goed in de gaten houden met de goed gaat. Ik zeg jullie moeten helemaal niks in de gaten houden. We hebben wel een klokje in de hal hangen zodat iemand het erg graag wil weten kan dit oplezen. Maar je moet gewoon je werk doen. En als je ja. je werk goed doet, gaat het ook goed met de beurskoers. En vergeet nou, als je zegt, ik heb een dag niet naar de beurskoers gekeken. Niks aan de hand. Ja, Joop het laatste woord. Maar dat is dus een algemene trend in de samenleving. Dat al die informatie die over van alles en nog wat beschikbaar komt. En ik hoef hier alleen het woord kijkcijfers maar te noemen. Die leidt dus tot een soort heigerigheid. Die <lacht> afbreuk doet aan, nou ja, laat ik zeggen, het investeren in lange termijn kwaliteit. Zelfs cijfers. Ja, ja. ja. ja. dat laat maar pas zien. Goed, de arbeidsmarkt. Ja. Wij komen nooit uit de recessie als er niet heftig wordt ingegrepen in de arbeidsmarkt. Want dat, en dat is een soort van een geloofsartikel. Een dogma heet dat in de katholieke kerk. Uh, nou, wij zijn dat aan het doen. De WW wordt verzomerd, ontslagbescherming wordt aangetast. Flexwerkers die krijgen aan de andere kant wel een stevige positie, tenminste, op papier. Dat zat allemaal in het sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers. En dat is inmiddels door het kabinet omgezet in een aantal wetsvoorstellen... met de verzamelnaam werk en zekerheid. Joop, dit is het recept voor de toekomst. Ik ben met stomheid geslagen. Uh, nou, laat ik zeggen, al deze voorstellen die, uh, leiden er op zich allemaal niet toe... dat er ook een extra, één extra baan bij komt. Ja, misschien voor een enkele ambtenaar die deze wettekst heeft moeten schrijven. Maar daar houdt het dan dus eigenlijk ook wel mee op. Waar is het dan goed voor? Het is misschien, een aantal van deze elementen zijn misschien goed voor de lange termijn, voor de structuur. En uh, daarom is het ook best prima dat het gebeurt. Alleen, dit is bij, niet uh, het goed, eigenlijk het goede moment om het te doen. Bijvoorbeeld dat of zeven jaar, acht jaar geleden moeten gebeuren. Of het moet bij wijze van spreken over drie, vier jaar gebeuren. En eigenlijk juist nu niet. Uh, maar dat het uh, het probleem wat op het ogenblik het meest manifest is op de arbeidsmarkt, dat er namelijk zo ontzettend veel werklozen zijn. En zoveel mensen die, als ze eenmaal hun baan kwijtraken, ook weer niet een nieuwe baan vinden. Dat wordt hier ja. allemaal niet mee opgelost. Wat opvallend is, en dat ga ik nu niet als eerste wat voor de hand ligt aan Paul Jekkers voorleggen, maar ja. aan Jan Kamminga, namelijk dit. Wat opvalt is dat uh, hm. dingen die verslechteren, die zijn hartstikke concreet, die gaan gebeuren. Verkorting van de WW, et cetera, et cetera. En het verbeteren van de positie van de flexwerker, van dat na twee jaar al een vast contract aangeboden moet krijgen... dat het helemaal niet zo zeker is. Ik beweer dat dat ertoe leidt dat mensen na, niet na drie jaar... maar na twee jaar op straat staan. Nou, je weet, ik heb vaak in dit programma, en daar waren Paul en ik... het ook een paar keer over eens, vaak bepleit dat de flexwerkerpositie zou moeten worden versterkt. Ik ja. vind het en vond het asociaal dat mensen zo lang op een contract in zo'n grote onzekerheid kunnen eh, verkeren. Ze kunnen geen hypotheek krijgen, ze kunnen allerlei dingen niet. Dat hele flexwerksysteem een gevolg overigens van een veel te sterre, star arbeidsmarktbeleid had acht jaar geleden moeten gebeuren. Als we het toen hadden veranderd, dan was het allemaal... Uh -huh. Maar ja, het was de politieke klimaat was er wat niet voor. Maar wat ja, in dit, wat dit akkoord is... is opgeschreven, dat vind je dan ook niet hard genoeg? Nee, nou, ik vind het ook niet hard genoeg. Ik zou het ook anders willen formuleren. Maar hier geldt natuurlijk weer het verhaal van ongelukkig moment. Als je nu dat al te hard gaat doen... dan worden werkgevers nog meer voorzichtig... Okay. in deze moeilijke marktomstandigheden. Het, geconstateerd dat het allemaal eerder had gemoeten. Natuurlijk, Wim Dick, niet voor niks in deze 66 want zit hard te knikken. Ja, het had allemaal al veel eerder gemoeten. Maar dat, zijn we, dat station is gepasseerd, Paul. Nou wordt hier gezegd, het is het verkeerde moment... wat je nu eigenlijk alleen maar zou moeten doen is banen creëren. Maar hoe, bijvoorbeeld? Hoe nou, gaan we dat, dat dan doen? Nee, het overjuit de hooghoed. Uh, uh, nee, dat is, dat, is, dat is een behoorlijk heidense klus. En ik denk, eerlijk gezegd... dat er geen enkel sociaal akkoord... of wetsvoorstel of plan nu te bedenken is... door de mensen die daarmee bezig zijn... die ervoor zorgen dat er meer, morgen meer mensen aan, uh, aan het werk zijn. Je zou wat kunnen gaan doen aan de verlaging van de arbeidskosten, betekent niet verlaging van de lonen... maar zorgen dat met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt... mensen voor werkgevers relatief goedkoper worden. Die, die, daar moeten nu nog steeds heel erg... En, en dat wordt naar mijn overtuiging een van de allergrootste problemen van deze maatschappij. Een hele grote groep mensen die wij hebben en gaan krijgen... met weinig opleiding, die aangewezen zijn op eenvoudig werk. Dat eenvoudige werk wordt minder en minder en minder. Daar staan de salarissen onder druk. En dat ligt niet aan de Bulgaren of de Polen als groep. Maar je, je, je ziet dat daar gebeuren. En als wij er als maatschappij niet in slagen om die club op de een of andere manier zinnig aan die hele maatschappij... participeren als je het noemen wil. Maar niet als vrijwilliger zinnig aan die maatschappij deel te laten nemen. Dan gaan we een heel groot sociaal ja. probleem krijgen. Maar wat, en en daar in dat verhaal... hoe past dat akkoord, dat sociaal akkoord erin, Paul? Ja... <tie> die, dat, Eigenlijk, dat, dat als ik jullie zo hoor, doet dat sociaal akkoord niks nee, is, het, is, het, is, een, het is Volgens mij hebben ze elkaar allemaal een beetje op dit moment in een ijzeren hout gegrepen. Het regeer, er, is een, er is een akkoord gesloten met, uh, met de sociale partners. Daar wil niemand meer veel van afdoen, want dat Geeft een hoop gedonder. Er moet, er moet iets gebeuren met de partijen... waar CDA en VVD steun voor nodig hebben in de Eerste Kamer. En daar is dus ook iets mee geregeld. Er is, er is ja, voor zover ik het bekijk... veel geschipperd om het allemaal nog een beetje in één doosje te houden. Zodat tegen een ieder gezegd kan worden... er zijn wel een paar koekjes uit, maar het doosje is er nog steeds. Eigenlijk zijn er twee dingen die je los moet zien. Het, het klimaat is nu zo al vooraf dat het erop leek dat een sociaal akkoord zou kunnen worden geconstrueerd. Hé, hey, hé, hey, dat is nog gelukt ook. Daar markeert van alles aan. Waarom het meeste wat er aan markeert, daar begonnen we over, is... Ja, dat, maar we, we kunnen hem nou niet toveren. Er zijn dus niet morgen ineens nee. 200.000 banen. Want we hebben een sociaal akkoord. Dat is echt onzin. Mm -hmm. dat, wie dat denkt, die is, die is niet van deze wereld. Als je het sociaal akkoord uitvoert... en dan dus komt het verhaal van zo even... Met in je hoofd dat dat best even kan duren, dan zal het inderdaad leiden ja, ja. tot een verbetering van de, van de werking van de arbeidsmarkt. Ja. Als de mensen zeggen: Ja, maar ik heb nou geen werk en ik heb geen eten en doe daar eens wat aan, dat is een ander verhaal. Ja. Dan zullen we iets anders moeten bedenken, een heleboel dingen anders. En, en Paul zei ook al: Dat valt niet mee. Nee, omdat het niet meevalt, hebben we nu eerst een sociaal akkoord en nog geen oplossing voor de werkloosheid. Nee, dan dat... even dan eventjes, uh, Maria Doornkant, uh -huh. een, een, een vrij vernietigend commentaar van het Centraal het Planbureau erop. Uh -huh. Over het meest gevoelige in dat uh, akkoord natuurlijk. Dat is je aantasting van die ontslagbescherming. En zij zeggen daarvan, het CPB... dat heeft totaal geen structureel effect op de werkgelegenheid. Dus je verslechtert iets en er gebeurt niks. Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat het, niet, ik denk dat het helemaal niet helpt. En ik denk ook dat, uh, zeg maar ja... de drivers komen ergens anders vandaan. Als mensen op een gegeven moment uh, zeg maar, vinden dat mensen eruit moeten... Dan, uh, dan gaan ze eruit. En flexibiliteit win je hier volgens mij niet mee. Het nou, nou, creëren van banen, hou maar ja. overop. Je kunt geen banen creëren. Nee, banen nee. moeten ontstaan. Ja. Nou, en die ja, al, ontstaan werkgeving. alleen maar door economische groei. Als ze in hun bedrijf goed bezig zijn... Ja, en, en ze expanderen en ze gaan exporteren... dan creëer je baan. banen. Ja, zo is het. Ja. Paul, dan moet je groeien. Het is eenvoudiger dan ik dacht als ik uh, kan gaan diksel horen. Ja, op zich is het in een, op een zodanige manier geformuleerd... dat het onmogelijk is om te zeggen dat het niet waar is. <lacht> ja. Dank je wel. Dank je wel. Heel dat is heel grappig. Maar nee, hey, hey, volgens mij verlegt Jan Kamenga het probleem... wat jij uh, uh, na, namelijk... economische groei, dat zeg je even heel snel... Mm. maar dat is... Nog een, economische, groei, spreken, economische, een groei, economische groei met banen. Misschien moeten we op dit moment wel eens na gaan denken... over de vraag of we de volledige werkgelegenheid zoals we die tegenwoordig... zoals we die nu nog steeds formuleren, of dat nog wel een, een doel ja. moet zijn. Ja. Of dat dat niet op een andere manier uh, gerealiseerd uh, moet worden. Wat we zeker niet moeten doen, denk ik, is een, is een steeds kleiner aantal banen voor een daardoor steeds kleiner wordende elite die die banen nog wel, terwijl we daarnaast een heel leger hebben van mensen die alleen maar afge, uh, ja, uh, iets, iets kunnen doen met, met in de bijstand of vrijwilligerswerk Dat is een situatie die we Mensen is kosten wat kosten moeten zien te voorkomen. Dus daar moeten we iets aan doen op de een dat werk. En dat vergt dus een heleboel organisatie. Want zoals je net zelf ook al zei. Van, uh, er zijn dus een heleboel mensen die niet voldoen aan de productiviteitseisen gegeven het loon wat ze ervoor zouden moeten krijgen. En dat denk ik dat je, dat je dus ook moet constateren dat de markt dat niet gaat oplossen. Dus ja. dat je daar andere oplossingen ja. voor Als je dus moet zegt, organiseren. Wat Paul dat zouden we dus kosten wat het kost moeten oplossen. Ja. Dan moeten we dus in het kosten wat het kost het lef hebben. Om te zeggen, als we dat dan met z'n allen willen... Geef iedereen wat hij moet nodig heeft om goed te kunnen leven. Een basisinkomen. En, en je een krijgt het alleen... Als je, werkt, als je niet werkt krijg je geen cent. Is, je krijgt wel een bepaald inkomen, maar als je niet werkt krijg je niks. Dat, is, dat kost heel veel... Maar als wij van mening zijn dat wij te kosten van alles de werkloosheid moeten bestrijden, is dit een methode. Hebben ja, we nooit gewild? Maar ja. Ja. ja, Dat is natuurlijk wel heel erg cru. Ik denk tegelijkertijd er zit natuurlijk wel... Af en toe. Ja, ja. Nou ja, maar er zit natuurlijk wel iets in het systeem dat werken wordt gestimuleerd. Dus mensen moeten wel aan het werk. Ja. Ik bedoel, dat, dat zit natuurlijk ook wel een beetje in dat sociale akkoord. Ja. Nou, daar ben ik ook voor. Mensen die echt niet kunnen werken, die hebben we ook een aantal in Nederland, daarvan denk ik van, daar moet je wel sociaal naartoe blijven. En, en dat, dat zou ik wel overeind willen houden. Maar ik denk ook ja, we, ook hier speelt langetermijn, speelt ja. Weer lef hebben om te investeren, ruimte bieden om te investeren. Dat hebben we met elkaar nodig. En ik bedoel, tegelijkertijd, ik bedoel, daar begonnen we mee: korte termijn uh, geld oppotten, geld naar investeerders. Uitkeren, terwijl je het in je bedrijven ja. moet houden om nieuwe dingen te doen... en daarmee ook de economie weer te groeien en weer arbeidsplaatsen creëert. Ja, dat is wat we ja. nodig hebben. En overigens is er geen markt zo slecht ja. te reguleren als de arbeidsmarkt. Ik bedoel, de mensen zijn er zelf bij. En dat betekent dus inderdaad dat uh, ja, als iemand denkt... van ja, maar ik wil toch wel heel graag werken... en ook al is er bij wijze van spreken minimumloon... ja, dan gaat iemand ook uh, voor minder dan het minimumloon ja. werken. Ja, dan is het bedoel, en in de, de het... tijd toen de lonen in de jaren zestig bevroren waren... en werkgevers wilden graag iemand hebben... dan werd er onder de tafel door ja. zwart betaald. Nou, en ja. dat is met uh, een, een, een uh, ontslagverbod voor, voor flexmensen. Bedoel, dan gaan ze er drie maanden uit, of zes ja. maanden uit. En ja. dan gaan we de ja. wereld opnieuw. Ja. Dus er worden altijd door ja. werkgevers ja. en werknemers samen, omdat ze allebei belanghebbend ja. zijn, worden er toch wegen gevonden om aan al die regels, hoe je ze ook verandert. Uh, en ja. zijn ook ja. werknemers zijn het? Precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar, maar zou je dan ook niet iets moeten doen aan de trend, dat lees je dan ook overal, dat als gevolg van de omstandigheden het bedrijfsleven op zoek is naar bedrijfsmodellen met zo min mogelijk ...mogelijk werken werknemers. Natuurlijk, maar dat moet ook. Dat is als al bedrijf... vanaf 1850. Ja. Ja. Als er maar bedrijf veel komt Daar ja, zijn we ja. op zich niet zo veel op tegen. Daar rijden wij allemaal auto van. Het Precies. moet ook heel simpel in zijn. Als Precies. we allemaal nog in een, in een ambachtelijke ja. omgeving werkten... ...dan hadden we mogelijk allemaal werk... ...en ook veel uh, ja, ja, terugkerende hoe... feesten... ...maar niet zo'n Ja, Maar het lopende bandwerk is in de, in de Verenigde Staten ontstaan... ...en niet omdat die arbeiders zo duur waren... ...maar omdat ze er gewoon niet waren. In de 19e eeuw. Maar als er, als er maar voldoende Kijk maar wat, wat er nu gebeurt in de, in de ja. land en tuinbouw. Ja. Maar wordt de mechanisatie maar, enorm gediend door het feit maar dat maar niemand Maar al er met wil al, heren en dames, uh, het is berekend door de Center for Economic and Business Research oh. in Engeland dat in 2028 Nederland zakt van de achtste, als ik het goed heb, naar de dertigste plaats en boven, wij, boven ons treffen wij aan Nigeria en Irak. Ja. En het ja. is de conclusie van, van het stuk. Ja. Het is ook maar beter eigenlijk dat Nederland uit de euro stapt. En Duitsland ook. Want de slechte eurolanden houden de groei van Nederlanden... als Nederland en Duitsland tegen. Zo, en nu Zo dan mogen weer. jullie allemaal in drie minuten even je licht over laten <lacht> snijden. Maar beter uit de euro, dan komen we er wel weer bovenop, Wim Dick. Waanzin. Waanzin. Dat, wat Dat ja, ja, <lacht> nee, ik? wel beter. er geen in. Nee, luister. In wanhoop zeggen mensen de meest fantastische dingen... Maar dit, is, dit helpt ons in ieder geval niet. Nee. Niet op de korte en niet op de lange. Dit soort hanglijstjes bedoel je? En, nee, nee, maar de, ook zo'n statement van doe dat maar. Ja. Uh, als dat zo zou zijn... Uh, dan hebben we dat natuurlijk ook niet gisteren ontdekt. Dan waren in ieder geval als eerste de Duitsers er al uitgestapt. Want die dragen ja. de last van, van, van, de hele, van de hele euro. En, en die zouden dus als dat... Als dat en die hebben tot nu toe dat geaccepteerd. Omdat ook zij van mening zijn, met, ja. met ons. Dat wij binnen de euro beter af zijn dan erbuiten. Ja. Paul? Paul, je bent nou, ook niet onder de indruk van die lijstjes of ja, wel? Van het, van het lijstje als zodanig niet. Want waar ik net over had wat een probleem zou worden voor ons land. Is ook een heel probleem voor de wereld. Wij kunnen ook niet hier in ons eentje aan de bovenkant van die bol heel rijk blijven. En de rest nee. niet laten meedelen in nee. die welvaart. Daar komt ook dramatische ellende van. Ja, dramatisch. Maar je element. zat een je even over die euro. Nou ja, ik, heb, ik, ik las laatst dat Merkel ergens binnen, binnen zijn kamers ook al wat loopt te mompelen over uh, hoe lang blijf ik er nog bij. De uh, enige twijfel schijnt ze uh, toch uh, wel te uh, hebben. Ja, Merkel die is natuurlijk niet gebarsten in haar eerste poging om met, met een half hoorbaar die, dreigement de rest in de nee, grond te krijgen. Die, dus die, die, Allemaal disciplineeringsgedrag. Ja. Ja. Nee, ja. Zonder de euro zijn we helemaal niets. Uh, bedoel, we zijn er wel overwogen ingestapt en we moeten er ook wel overwogen overwogen inblijven. Het heeft af en toe wel eens... Uh, ja. kost het wat, levert het problemen op. Maar uh, voor de lange termijn is het absoluut het beste. Ja, is het meer dan dramatisch dan, dan het eruit ziet? Ik deze tekst hier. Ik ben het volstrekt mee eens. Die euro is heel erg belangrijk. Bewijs, de interne handel in Europa... is zo ongelooflijk toegenomen sinds de, de, de euro. Naar Italië exporteert Nederland. Meer... Dan naar China, Brazilië, Rusland en India tezamen. Ja. Dat ja. is dankzij de euro. Maar wat gebeurt er met onze pensioenen als we uit de euro stappen? Ik denk niet dat dat goed voor de pensioen is. Nee. Ik bedoel, wat nou, er gebeurt doen. weet ik ook niet. Maar ik denk dat je het absoluut niet moet doen. Ik denk dat we inderdaad dus, economisch... teken niet voor Nederland. Economisch is het, uh, reis, is is het een... voor ons denk ik gewoon echt een goede keuze om erin te blijven. Ik bedoel, kijk alleen al naar de valutarisico's die we met z'n allen niet dus meer hebben. Dus dit is eigenlijk ook weer een, te, een, een voorbeeld van kortzichtigheid. Ja. Er, er zijn, is nu een aantal landen binnen de euro wat het niet goed doet. Ja, dat voel je als sterker land ook. Maar je bent uh, veel slechter af op de lange termijn als je eruit ja, die zou die stappen. Dus dit is weer even korte termijn. Volgende lesje komt volgende week en dat is weer anders. Ja. Ja, en, dat dat Jan, en dat wat Jan Kamminga zegt, een boel, enorm veel export naar Italië. Dat onderstreept dus het belang dat we ook inderdaad zorgen dat het met een land als Italië ook weer beter gaat. Ja, ja, ja. Uh, gaat goed. Maar Het ja, bewijs dat dit misschien een heel zwak lijstje is, dat ze ook daarbij zeggen dat in 2030 Groot-Brittannië de grootste economie is en Duitsland verdringt van heel Europa. De Eindelijk voormalige zieke, zieke man van Europa. Ja, Sterren nieuws ja. en zo aan. Oh. Neem dit heel erg hartelijk bedankt. Paul jekkers heel erg nee. hartelijk bedankt. Joop Schippers. En Jan Kamminga, bedankt. Maar ja, wilde ik vragen te blijven zitten... want dit was het eerste deel Dat van Klinkende Munt. Wij, wij willen jullie ook zeer bedanken voor ja. jullie geweldige ja. presentatie... en leiding bij onze discussie. Dat zetten wij ja. graag in. Heel belangrijk, prima. Oké, okay. uh, luisteraar, blijf vooral luisteren. U krijgt zo meteen weer verkeer en ster. En daarna is deel 2 van Klinkende Munt met een vers aantal leden. Tot zometeen.